En een voorspoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS-jourleden. Hij stierf gisteren, te midden van zijn familie, in zijn huis in Oxfordshire. Begin jaren tachtig werd George Michael bekend met het duo Wham. Daarna had hij een succesvolle solocarrière. In totaal verkocht hij ruim 100 miljoen platen. Maar hij raakte ook in opspraak, onder meer door drugsgebruik... rijden onder invloed en een arrestatie in Beverly Hills... wegens obscene gedrag in een openbaar toilet. George Michael erkende toen openlijk dat hij homoseksueel was. Zijn dood leidt tot geschokte reacties van collega-artiesten. Ze wijzen erop dat er dit jaar wel erg veel muzikale grootheden overlijden... zoals eerder David Bowie en Prince. Madonna vraagt daarom op Twitter of 2016 nu kan oprotten. George Michael is 53 jaar geworden. In Rusland is de hele nacht verder gezocht naar slachtoffers van de Tupolev... die gisteren met 92 inzittenden in de Zwarte Zee stortten. Aan boord was een Russisch legerkoor... Gisteravond laat waren elf lichamen en ook een aantal lichaamsdelen geborgen. Er zijn geen overlevenden gevonden. Deskundigen sluiten niet uit dat het een bomaanslag was... onder meer omdat de piloten geen technische problemen hebben gemeld. In Mali is een Franse arts ontvoerd. Ze is de directeur van een hulporganisatie. De vrouw werd gisteren uit de stad Gao meegenomen... vermoedelijk verder naar het noorden in Mali. Wie de kidnappers zijn en welk motief ze hebben is niet bekend. Franse militairen zoeken samen met Malinese collega's naar de arts. Een Fransman heeft in een recordtijd in zijn eentje de wereld rondgezeild. De 48-jarige Thomas Coville deed er 49 dagen en 3 uur over... acht dagen korter dan het vorige record. Dat dateerde uit 2008 en stond op naam van een andere Fransman. Coville deed eerder al vier mislukte pogingen om het record te breken. Nu lukte het wel, mede door de gunstige wind. Het weer, het is bewolkt en vanochtend valt er soms regen. Later klaart het vanuit het westen op. En vanmiddag zijn er perioden met zon. Er staat een stevige wind, op de wadden soms stormachtig. En het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journal. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 We're gonna celebrate as much as we can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 It's one more day up in the canyon And it's one more night in Hollywood And for so long since I've seen the ocean I guess I should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 Yeah. fijne dagen. As children, we believe the grandest. Side. Zet hem op ZFM. CHASNUTS wens jullie allemaal fijne dagen en...